Bij de Russische aanval op Oekraïne vannacht en vanochtend zijn zeker vier mensen gedood. Dat meldden de Oekraïnse autoriteiten. Rusland stuurde zo'n 460 drones naar Oekraïne en vuurde 45 raketten af. Het grootste deel werd neergehaald, maar zeker 25 plekken werden geraakt. Zo sloeg een Russische drone vannacht in op een flatgebouw in Dnipro. Daar werden drie mensen gedood. De vierde dode was een werknemer van een energiebedrijf in Kharkiv. Rusland voert in aanloop naar de winter vaker aanvallen uit op de energievoorziening. Israël heeft opnieuw de lichamen van 15 Palestijnen teruggegeven. Volgens het Gaza-akkoord gebeurt dat telkens als Hamas de stoffelijke resten teruggeeft van één dode aan Israël. Gisteren gaf Hamas het lichaam terug van een man die omkwam bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. Inge van der Heijden is Europees kampioen veldrijden geworden... In het Belgische Middelkerken ging ze er meteen naar de stad vandoor. Waarna ze solo naar de grootste zegen uit haar carrière reed. Bij de EK-veldrijden was er een geheel oranje podium. De Nederlandse favoriete Lucinda Brandt finishte als tweede op 41 seconden achter Van der Heide En landgenoot Aniek van Alve werd derde. Het weer, steeds meer bewolking en tegen de avond kan in het westen van het land een bui vallen. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook dan kan er af en toe wat regen vallen. Morgenochtend kans op een bui, later breekt de zon door en wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Zon verschijnt. En of de kou uit de lucht verdwijnt. Of alle bloemen opengaan. Je laat het hart van de wereld sneller slaan. Waar je loopt, dan vliegen duizend kinders heen? En je lacht over het iedereen. Ik zou zeggen allemaal, allemaal hele goede middag. Gisteren weer ondergetekend de En dan nog uh, ZFM. Met entertainers voor u tot de klokjes van uh, 7 uur natuurlijk. En uh, ja, we gaan uh, de leukste hits draaien. De Nederlandstalige hits. En natuurlijk ook weer de jaren 80 Alles uh, komt een beetje voorbij. Dit is Jannis en uh, Monika. Als ik toch geen swist...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 Daar zit Jannes en had het over Monika. En we gaan nu naar Jan Bigel En daar hebben we het over lelijke Linda... Al heel vaak gedonder Met lelijke Linda Eens was ze bijzonder Ze zei dat we hielden Zo van elkander Maar voordat we trouwden Had zij al een ander Ik wou niet de woorden Daar is ze gegeven Er is er nog nooit in de haar gebleven Dat niet aan mij lag, Dat zul je wel weten Je hebt er in die tijd Al heel wat versleten Eens was ze de mooiste ja lilleke Linda, wat ieder is in Ze zei dat we hielden, zo van mijn handen. Maar weet dat ik blij ben, maar niet voor die handig Dat ik van de gast ben, dat is toch geen wonder ik kan u zeggen, het scheelt veel gedonder. Ik heb het nog nooit in gelukkig zien worden. Van al die mannen, die zijn ooit op snorden Is was ze de mooiste, een lelijke Linda. Ja, lelijke Linda, want iedereen zin daar, ze zei dat we hielden. Voor lelijke Linda, niet op beginnen, maar iedereen dinda. Ze vielen als één blok voor mooie Linda. Allemaal hekses, zo groot als een pinda. Is was ze de mooiste, een lelijke Linda. Ja, lelijke Linda, wat iedereen. John bigo en een lelijke Linda, <middels> ik zou zeggen, blijf toch Want uh, ja, we zijn er tot zeven uur met, uh, met de leukste. Hits. Toen ik 16 jaar werd, heeft mijn moeder me gezegd: mijn kind, vertrouw niet iedereen, want sommigen zijn slecht. Ze maken je soms gek, al is het maar voor tijd verdrijft. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesje aan hun lijf. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. Word nooit verliefd, want dan ben je verloren. Houden ze je eerst wat aan de praat Ze geven je een shotje Maar voor je het weet is het te laat Je zegt op alles ja Je voelt je veilig en vertrouwd Dan is het al heel snel Verliefd, verloofd en zelfs getrouwd En hoe meer ik het bekijk Mijn moeder Zegt ik trap er nooit meer in Maar toch had ik het snel al met een ander naar mijn zin Ze zei mijn kind, hoe ga je gang Een vriendschap kan geen kwaad Zolang het maar bij vriendschap blijft En je nergens blind voor gaat En hoe meer ik het bekijk Mijn moeder Allebei gewoon omdat het kan. Nee, we gaan nog langer niet naar huis. Oh, oh, oh, dat is lekker, man. Doe mij nog maar een biertje om, maar goed dan. Of doe maar allebei gewoon omdat het kan. Nee, we gaan nog langer niet naar huis. Nooit Alles ligt al op één oog, maar wij nog even niet, we gaan tot in de kleine uurtjes door. Renee René Schuurmans en ja, dat is lekker man. Ja, en we gaan, uh, gewoon, gaan gewoon even lekker verder met, uh, met knallen natuurlijk. Dat doen we met uh, deze single. We gaan zo natuurlijk nog eventjes bellen met uh, de heer Marché. Dus blijf blijven lekker bij, maar, uh, ja, we hebben even een kleine technische storing. Dus uh, ja, het uh, loopt allemaal ietsje uit. Aan die leegte zonder jou. Ik geef het eerlijk toe Dat gemist veel pijn en zoveel met me doet. Ik kan jou maar niet vergeten. Ik wil het jou graag laten weten. Ik mij nog geen nacht met jou. Hierbij zetten we Dat vanuit Zandvoort. De tolweg, Tina. Ja, lekker hoor. Hey, um, we gaan gewoon verder met de. Uh... Ja, zanger Alex. Curaçao, Curaçao. Wij gaan chillen, op de Antillen, naar Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao. Ja, wat we willen, zijn mooie pillen die zie je hier op Curaçao. Dit is geen garantie, hier op vakantie, op Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao. Zou even niks moeten, eens wat we zoeken, dat vind je hier op Curaçao. Wij die elke smeren Op Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao, zou Lekker verbranden, op witte stranden Dat kan alleen op Curaçao Ja, in die hitte, wil ik wel zitten Op Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao Wat heerlijk eten, elke keten Dat kan alleen op Curaçao Ja, wij gaan chillen op de antillen Op Curacao, Curacao, Curacao, Zou, zou, zou Ja, wat we willen Zijn mooie pillen Die zie je hier Op Curaçao Lekker dansen en lekker chansen Op Curacao, Curaçao, Curaçao, zou Ja, met z'n allen lekker wat lallen Dat kan alleen op Curacao. Ja, wij gaan chillen op de april Op Curacao, Curaçao, Curaçao, zou Ja, wat we willen zijn mooie billen Die zie je hier op We zouden altijd samen blijven, maar wie je was is, niet meer bij me. Schönen was zee, was zee, was zee, schönen we zee, we zee. Kijk niet om en laat me achter, en tot je terugkomt, blijf ik wachten. Schönen was zee, was zee, was zee, schönen we zee. Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ze je me bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je benen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen. Ze tojoe toujours la même, la même. Hier zit Als in de gaten Had ik veel meer aan je denk Dan dat ik veel Ze boek hoe toes aan mij Es que c'est toi Toi, toi, toi, toi, toi, toi Het lijkt of je er bent Maar mais... Vazie, Vazie, Vazie, Vazie. Suzanne Fazi, Fazi, Surifazi. Susan en Freek en natuurlijk Cloud. En Surifazi. Ja, Fazi, Fazi. En wij gaan naar de volgende plaat. Ja, klinkt, klinkt een beetje als een tango, hè? Wat zit die spijkerbroekje lekker? Wat zit die spijkerbroekje goed? Die spijkerbroekje lekker Wat zit die spijkerbroekje lekker? Wat zit die spijkerbroekje goed? Wow, wow, wow, wow. superstaan. Je weet niet wat je met me doet. Ja, wat zit die spijkerbroekje lekker? Ja, wat zit die spijkerbroekje goed? Wow, wow, ik weet wel waar ik kijken moet. Wat zit die spijkerbroekje lekker? Lekker. Good het spijkerbroekje, lekker René Karst. Dat allemaal hier bij Zedewim op die 169 DHB plus 9a. Eh, lekker hoor. Hey, um, ja we gaan verder met uh, Frans Bouw en Amor. En ze hebben het over hun vriend. Een lach in tijden van een traan en wilt ook graag dat jij altijd gelukkig bent. Een vriend, die heb je zonder dat iets verwacht. Die let niet op de uren, maar die is het dag en nacht. Geen ander die jou beter kent. Vertrouwen wel, echt hebben verdiend Het leven kan dan nog zo donker zijn Een vriend die wijst je naar het licht En vindt voor jou dat beetje zonneschijn Tovert een lach op jou. gezicht En die mooie gele zon, dat is net een luchtballon. Aan de tafel zit een gast, zwaaiend net zijn lege glas. Hij roept naar de kastelein, deze ronde is van mij. Ja, ja, ja, ja. Ik heb de zomer in me, ik heb de zomer in me Een goede Hollander, uh, haat het over de zomer. We gaan naar uh, Frank Smekers en uh, besta jij wel echt? Jazeker. En te het voor je tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij, ik zou zeggen een hele goede avond. Elke droom die ik droom gaat toch over jou, in zo'n droom is de hemel ook altijd blauw. En je loopt met een bloem in je haar naar bij. als ik jou aan wil raken is het voorbij. En kan dan niet verstaan wat jij me zei. Wie stap die ik stap, kijk ik om me heen Maar ik kom je niet tegen, ik ben alleen Zeg me toch waar ik jou misschien vinden kan Uitens steeds in mijn dronen, zo nu en dan Ik heb er soms slapeloze nachten van Besta jij wel echt, zoals je in mijn droom naar me laat. Blijft het een droom elke nacht? Besta jij wel echt? Kom ik je ook tegen op straat? Of blijft het een droom die opeens overgaat? Is alleen voor jou. Misschien ben jij niet echt, toch blijf ik je trouw. Maar ik zoek net zo lang tot ik jou eens vind en de werkelijkheid echt voor ons twee begint. Jij maakt mij dan zo blij als een kind. Besta jij wel echt? Zoals je in mijn droom naar mijn Een droom elke nacht Besta jij wel echt? Kom ik je ontegen tegen op straat? Of blijf het een droom Die opeens overgaat? Stap daag ik je steeds weer eruit Waar wil je naartoe? Een hotel of naar huis Ik neem je met me mee En dat is niet voor één nacht En wat ik toen dacht Had ik echt niet verwacht Nu zeg ik jou Hey, hey, ga je mee? In de auto of het vliegtuig? Ja, ik neem je met me mee nou, We drinken met elkaar yeah! Ik hou je vast Ik geef je kusjes in je nek Deel je op, draai je rond En we gaan verder op het bed. Al die momenten met elkaar Is wat ik in mijn hart bewaar Ik wil jou alleen Alleen voor mij Hey, hey, ga je mee? In de auto of het vliegtuig Ja, ik neem je met me mee Naar een pizza of een vijf. Hey, hey, ga je mee? Naar de scène in Parijs We zweven langs de Hey, ga je mee, in de auto of het vliegtuig, ja ik neem je met me mee, naar een pizza of een 5 Hey, hey, ga je mee, naar de scène in Parijs, we zweven langs de sterren, want de wereld is voor ons te klein Ja, nou, dat was hij Ja. Jij voor mij. ja jij ik probeer hier natuurlijk alles aan de praat te krijgen. Ja, technische probleempjes, ja. En, uh, u merkt er niks van, maar uh, ik wel. Ja, het zweet staat een beetje in mijn nek. Maar goed, gaat goedkomen. Ik ben jouw kom maar dichter bij me. En je voelt hoe harder dat mijn hartslag tikt. En ik kom door jou, alleen door jou, alleen door jou. Is dit dan de story van jou en mij? Jij bent alles wat! We Geweest. Ontsnapt vandaag uit mijn gouden kootje, de vrijheid lacht ik vier mijn eigen feest. Ik heb liever dat je nu gaat, dan kan ik weer leven. En vergeet niet, te de deur gaat op slot, is dus dat je het weet. Liefde, alles wat ik jou heb gegeven. Als je weg bent, dan weet ik dat ik jou snel vergeet. Zelf niet te pakken, want als je thuis komt, staat hij bij de deur. En als je wegloopt, zal ik naar je zwaaien. Ik ben verlost van dat eeuwig gezeur. Ik heb liever dat je nu gaat, dan kan ik weer leven. En vergeet ik. Als je weg bent, dan weet ik dat ik jou snel vergeet. En vraag me nu niet waarom, want dat heeft toch geen zin? Ik maak nu zonder ja. Als je nu gaat, dan kan ik weer leven. En vergeet niet, de deur gaat op slot, het is dus dat je het weet. En hou alsjeblieft alles wat ik jou heb gegeven. Als je weg bent, dan weet ik. En dit is voor jullie met uh, met de lekkerste muziek natuurlijk en uh, ja, we hebben een technisch probleempje dus uh, Ja, ik probeer het allemaal voor mekaar te krijgen en uh, ja, ik Hoop dat het nog lukt. De allerliefste voor die nacht kans die even Ik gedacht. Big ben haar Is het mooi geweest Werd het even stil, ja. Nou ja, weet je, we gaan lekker verder. En uh, we gaan zo uh, langzaam naar het nieuws van zes uh, uur natuurlijk. En uh, ja, dat doen we gewoon uh, met uh, nog wat muziek. En uh, we proberen dadelijk in de tweede uur nog wat, uh, wat te regelen met uh, ja, de bellers. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You.